4 uur. Dit is Radio 1. Met Ger Jochems en Tessel Blok. Turkije heeft de Koerden weer eens kwaad gemaakt. Maar ook de NAVO met hun aankoop van Chinese raketten. Dat straks in de villa. Nu eerst het NWS-journaal met Renate Evers. De Amersfoortse afdeling van de PvdA heeft aangifte gedaan van verduistering. Er zijn volgens RTV Utrecht tienduizenden euro's verdwenen uit de partijkas. Penningmeester was het maandag overleden raadslid Ramon Smits Alvarez. Hij was al twaalf dagen vermist toen hij dood werd gevonden in Spanje. Het raadslid is waarschijnlijk van een brug gesprongen. Mogelijk speelde ook mee dat burgemeester Bolsius van Amersfoort aangifte had gedaan wegens het uitlekken van een vertrouwelijk rapport over zijn functioneren Smits Alvarez zou een van de raadsleden zijn die in beeld waren... bij het onderzoek van de Rijksrecherche. Kort na zijn verdwijning was al bekend geworden... dat het gemeenteraadslid 4000 euro van de PvdA-rekening had gepind. De thuiskopieheffing blijft langer bestaan. Staatssecretaris Teven heeft besloten de heffing met twee jaar te verlengen. Dit betekent dat bijvoorbeeld voor een smartphone, tablet en pc... maximaal vijf euro extra moet worden betaald. Nederland is volgens Europese regels verplicht... een soort schadevergoeding te betalen aan auteurs... omdat het in Nederland niet verboden is om films en muziek te downloaden. De auteurs lopen daardoor inkomsten mis.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 Het Openbaar Ministerie is blij met deze uitspraak, want volgens het Openbaar Ministerie kan iedereen die zich voorbereidt op deelname aan de strijd in Syrië, aan het jihad, en dat dat ook daadwerkelijk doet, door bijvoorbeeld een dikke te kopen, nu vervolgd worden in Nederland. Maar ook jongeren die op dit moment al meevechten in Syrië en terugkomen, kunnen nu voor de rechter gebracht worden. Er zouden inmiddels meer dan 100 jongeren vanuit Nederland zijn afgereisd naar Syrië. 30 zijn al teruggekeerd, zes jongeren zijn gesneuveld. De onderhandelingen tussen IKEA en FNV-bondgenoten... over een nieuwe CAO zijn afgebroken. Volgens de bond toont IKEA geen enkel respect voor zijn werknemers. De werkgever dicteert en of wij even bij het kruisje willen tekenen... zegt vakbondsbestuurder Lotterman. IKEA heeft een eigen code of conduct. En dat betekent hoe ga je met mensen om, respectvol en, en uh, gewoon goed werk. Dus je hebt respect voor elkaar, eerlijk en open ben je tegen elkaar. En ik heb dat vandaag niet gezien. Ik ben hier erg van geschrokken, van een, van een werkgever die zich in de markt zet als een hele sociale en betrokken werkgever. IKEA wil niet reageren op het vastlopen van de gesprekken. De cao van IKEA geldt voor 5500 werknemers in Nederland. Het weer, af en toe zon, maar ook buien waarbij het kan onweren. Het is 17 tot 19 graden. Morgen droog en flink wat zon en het wordt dan een graad of 16. Vrijdag gaat het enige tijd regenen en ook in het weekend is het wisselvallig. Verkeersinformatie, Weiland Zwaan. Door de herfstvakantie is het wat minder druk op de weg, zeker ook in de Randstad. Er We staan wel wat langere files nu op de A15 Europoort richting Rotterdam... tussen Rozenburg en Spijkenisse, 5 kilometer. En op de A16 van Rotterdam naar Breda, voor de radweg van Dordrecht, 4 kilometer. Nou, de ster gaat de file verder, tot zo.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 Deltaloid. Kritisch op het juiste moment. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, welkom opnieuw bij Villa VPRO, nog tot half vijf hier bij u op Radio 1. Met ons buitenlandpanel, waarin vandaag Atef Hemdi. Hij is politicoloog, gespecialiseerd in het Midden-Oosten en verbonden aan instituut Klingendaal. Bart van Hork, Europa deskundige, Universiteit Leiden. En Lili Sprangers, zij is directeur van het Turkije-instituut. Welkom, alle drie. Lili, met jou beginnen. Turkije is flink in nieuws. Uh, in eerste instantie vanwege de Koerden. Wanneer was dat niet zo? De Koerdische leider Cemil Bayik dreigt ineens met een burgeroorlog in Turkije... als de Turkse regering de vredesbesprekingen met de Koerden niet serieuzer neemt. Uh, ik moet je eerlijk zeggen dat het mij een beetje ontgaan was dat ze dat niet deden. Wat is er aan de hand? Ja, het was mij ontgaan dat er geen burgeroorlog was. Die is er volgens mij ook al uh, ruim 30, 40 jaar bijna. Yes. 30 jaar. Uh, nee, die, die vredesonderhandelingen die zijn eigenlijk een beetje gestagneerd. Er lopen tussen de Koerden en de Turkse regering... twee processen door elkaar. Het ene is in het parlement... waar de Turkse regering moet onderhandelen met de Koerdische partij... om te kijken of ze meerderheid kunnen krijgen... voor de gewenste grondwetswijziging. Ja. Daar hebben ze of de Koerden voor nodig, of de nationalisten. En tegelijkertijd onderhandelt de Turkse regering... Officieel met de leider van de PKK, de gevangenleider van de PKK, Öcalan. En, en dat loopt ook via diezelfde fractie van die Koerdische partij. En die twee processen zouden eigenlijk los van elkaar moeten gezien worden. Ze lopen wel parallel. Maar er zijn natuurlijk allerlei dwarsverbindingen tussen, waarbij het ene, uh, ja, stagnatie op het ene, het andere frustreert. En de grote frustratie is nu dat een van de vice, of een van de uh, co-voorzitters uh, van die Koerdische partij, die mag nu niet meer Öcalan uh, bezoeken in de gevangenis. Is. En uh, deze meneer Demirtas, een uitstekend politicus, een heel, uh, heel goede man, uh, die uh, ja, was daar eigenlijk de belangrijkste motor achter. En dat is natuurlijk een enorme frustratie. Dat maar wat is de reden waarom je dat niet meer wilt? Ja, de, de Koerden zijn gestopt met het uh, ontwapenen en het terugtrekken van hun strijders uh, een tijdje geleden. Dat was deal, onderdeel van de grotere deal. Dat heeft met allerlei andere dingen te maken. En wat op, in het parlementaire vlak speelt, is dat de hervormingen die Erdogan eind september heeft aangekondigd, en waar mensen heel veel van verwachten, vooruitlopend op die grondwetwijziging Die waren voor de Koerden een enorme teleurstelling. Een van de belangrijkste en makkelijkste in te willen geëisen... was dat er onderwijs in het moedertaal kwam. Ja. Nou, dat komt er ook, maar alleen op privéscholen. Dat hmm. is nog geen 7 procent. Ja, minder dan halfslachtig. En dan zijn die Turken ook nog eens benauwd... voor een Koerdische staat in, in, in ja. Noord-Syrië. Vanwege dus een... die oorlogen. Ja. is daar een politieke ruimte gekomen. Is het nou overdreven van Ankara dat ze daar bang voor zijn? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat dat een reëel gevaar is... Maakt het probleem nog minder beheersbaar. Zijn nu plannen om een muur te bouwen. Nou, dat valt natuurlijk uiteraard heel erg slecht. Dus dat is een heel lastig dossier geworden, juist ook door Syrië. Aan de van die dat is natuurlijk een PR-desaster. Een muur gaan willen bouwen. Ik bedoel, er is waanzinnig kritiek op Israël die om het Palestijnse gebied een muur wil bouwen. Dat hadden ze toch beter niet kunnen doen. Dat Turkije dat nu ook doet, dat is toch een PR-stomzinnigheid. Ja, ik, ik moet bekennen, ik, ik, ik weet vrij weinig van de Turkije dat ik mij niet daarover wil uitspreken. Uh, wel is het zo dat iedereen was hoopvol toen, uh, toen, uh, toen er toenadering plaatsvond tussen de Koerden en, uh, en de Turkse regering. Hmm. En het werd gezien eigenlijk dat de, Orduga, uh, uh, de nieuwe, rege de Turkse regering zou ten tijde van de islamisten uh, vrede stichten uh, in Turkije... En dat dit dus nu een beetje spaak loopt, dat vind ik erg jammer. Want het is toch een belangrijke kans voor Turkije om ja, vrede te stichten. Ja. Mm -hmm. Bar Bart van Hoork, even over die, die, deze Koerdische kwestie. Uh, daar heeft natuurlijk Europa natuurlijk als met argus ogen naar gekeken. Onder andere naar dit, wat betreft Turkije... in verband met onderhandelingen, toelating, et cetera. Um, hoe valt dit nou, deze ontwikkelingen met uh, Turkije-Koerden... Ja, klopt. Europa volgt Turkije al uh, ja, decennia, zullen we zeggen, heel kritisch. Uh, dit is iets waar uh, Europa ook heel kritisch naar kijkt. Het is voor, uh, de, uh, voor de Turken natuurlijk een hoofdpijn dossier, maar voor Europa ook. Uh, dit is echt een dossier wat echt concreet aangepakt moet worden wil men voortgang boeken bij de, de toetredingsonderhandelingen. Er is één dossier wat niet echt concreet aangepakt moet worden van de 530 <laughs> die er zijn om dat ooit tot een goed eind te brengen. Uh, het enige hoofdstuk van de toetredingsonderhandeling wat op dit moment gesloten is, wat voltooid is, is uh, onderwijs en wetenschap. Nou, Dat is een beetje het makkelijkste uh, van alle toetredingsonderhandelingen. De rest ligt allemaal nog open. En Turkije is al decennia een onderhandeling indirect uh, voor toetreding. Dus het, ja, het, het loopt allemaal heel stroef, heel stroef. Ja. Uh, Lili, dan krijgen we ook die kwestie van... Uh, die aankoop van Chinese raketsystemen door Turkije. Dat hebben ze nog niet echt gedaan. Maar ze laten dat nadrukkelijk boven de markt hangen. Ja, want ze zijn zo lekker goedkoop, was een argument. Nou, de NAVO natuurlijk, hier tekort, daar te breed. Um, waarom doet Turkije dit echt? Want over dat goedkoop is toch allemaal onzin? Nou, het zal wel een rol spelen, maar dat is niet het belangrijkste. De Turkije is behoorlijk gefrustreerd over het feit dat zij er niet in slagen... om eh, in het land zelf veel aan technologische innovatie te doen. Zij zijn voor de, eh, voor de invoer van hun technologie... grotendeels afhankelijk van Europa en de Verenigde Staten. Tegelijkertijd zijn ze natuurlijk wel volwaardig lid van de NAVO... en een heel belangrijk lid van de NAVO, gelet ook op hun ligging. Maar de technologie die gebruikt wordt, bijvoorbeeld in de patriot raketten de Nederlandse patriot raketten is voor de Turkije... Turken niet toegankelijk. Ja. En hun hoop is eigenlijk dat China meer open is voor hun wens om die technologie te delen. Hm. Uh, waar ze dat nou toch op passeren? Ja, uh, een soort JSF-deal yeah. die wij zouden kunnen krijgen met de Verenigde Staten. Ja, ja, sorry. Ze proberen toch ja. een soort gemeenschappelijkheid in die ontwikkelingscomponent aan te brengen. Nou, Of dat gaat lukken weten ze niet. Maar het is in ieder geval een prachtig dreigement richting de NAVO en vooral de Amerikanen van jullie moeten ons op dat terrein wat serieuzer nemen. Maar nou, al ja, ze... Dat werkt, want de NAVO is natuurlijk ontzettend berucht dat Beducht dat die operabiliteit tussen die systemen, die er uiteindelijk zou moeten komen... ertoe kan leiden dat die Chinese chips gewoon de Amerikaanse technologie kunnen aflezen. Ja, ja dus dat. En dat is dan de NAVO specifiek, maar toch ook wel weer richting Europa. Want je vraagt je toch af of... Uh, en daarom verba verbaast het me toch een beetje dat de onderhandelingen weer hervat worden. Turkije laat eigenlijk op alle mogelijke manieren weten dat ze eigenlijk niet meer zo nodig worden. Bij Europa hoeven. Ja, maar dat is toch andersom ook? De signalen die uit Europa Zeker? komen ook. richting Turkije zijn natuurlijk ook desastreus. Maar eigenlijk. een van de twee partijen zou dan toch opgelucht adem kunnen halen en zeggen. Ja, wij willen het eigenlijk niet zijn, laten we dat nu ook weten. Laat maar doorprobe. Nee, nee niemand, wil de, niemand wil de verantwoordelijkheid hebben om de stekker eruit te trekken. Dus dat is gewoon een proces wat doorgaat. Bovendien, de Verenigde Staten en Europa hebben op een aantal terreinen Turkije toch nodig. Dus ja. ze willen gewoon niet al te hard die deur dicht slaan. Nee. Dus dan kun je dat ze beter gewoon laten voortslepen. Oh, Deze dan dat je het uh, het ja. is denk ik ook heel lastig voor, uh, voor Europa um, om uh, de deur echt dicht te gooien. Maar wat je ziet, waarom gaan ze juist nu weer beginnen met de onderhandelingen? Er zijn verkiezingen geweest in Duitsland. De dreiging van hmm. een nederlaag van Merkel is voorbij. En dan zie je altijd, hè, Hollande zit nu stevig in het zadel voor de komende jaar. Dan is de tijd aangekomen om dit soort moeilijke kwesties in Europa te bespreken. Je zag met, uh, met Sarkozy dat er een hele grote weerstand expliciet was... tegen de toetreding van Turkije. Merkel heeft toch wel laten zeggen: van ja, nou ja, het, hè, we kunnen ze niet, eigenlijk niet meer weigeren, uh, maar wil wel scherpe voorwaarden stellen. Uh, ja, ik ben het helemaal eens hoor, het is heel lastig om de stekker eruit te trekken. Maar als je kijkt naar de Turken zelf, ja, die willen eigenlijk ook liever niet meer. Er zijn enquêtes onder de Turken geweest die zeggen: van ja, de steun voor de Europese Unie is uh, onder de 50% gewoon, een meerderheid ja, ja, wil het eigenlijk liever maar, maar... niet. Tegelijkertijd is er wel de gemeenschappelijke markt waar Turkije natuurlijk heel graag gebruik van mm. zou willen maken. Maar dan zouden ze ja. dus een soort Engeland kunnen worden van het Midden-Oosten. Mm. Wat betreft je, die, uh, je meer die publieke steun, hè, dat, is, dat zag je met Polen ook begin ja. jaren negentig. Elke keer als Polen te horen kregen ze weer even niet snel lid konden worden... van de NAVO of de EU, dan pas zakte dat onder de 20 procent. Op het moment dat het weer hoopvol leek, was zo die 70 procent ja. weer terug. Dat zie je ja. bij Turkije ook. Het is meer een reflex dat ze zich afgewezen en beledigd voelen... Ja. dan dat mensen nou echt niet willen dat Turkije bij de EU ja. komt. Nou, maar dan, dan, dan, Ik zou het niet nee. alleen een reflex willen noemen... Um, ook de, de kritische geluiden van de Turkse politiek voor de toetreding... die zijn toch wel heftiger aan het worden. En Turkije wil ook serieuzer genomen worden door Europa. En ik denk dat we wel aan een kritische fase terecht zijn gekomen... dat het geduld van de Turken op een gegeven moment ook al terecht misschien... op is dat ze een eerlijk antwoord willen hebben. Van ja, horen we er nou wel of horen we er nou niet bij? Ja, Uitijd? dat willen ze wel. Even nou, op tegelijkertijd. Even, sorry. Nou, ik merk wel dat in Europa is de toetreding van, van Turkije is vrij gepolitiseerd. En hmm. uh, dat, hier zijn allerlei argumenten. Dat vooral uh, cult, meer cultureel en religieus argumenten en minder rationele argumenten. Vanuit Turkije heb ik de indruk dat zij wil beseffen dat zij gewoon heel veel moeten doen om hetzelfde, dezelfde standaarden toe te passen en, en te hmm. implementeren. En dat zij ook realistisch vertellen ook, dat het voor ons gaat Het eigenlijk om de criteria, de weg van de criteria te volgen. En op het moment dat wij voldoen aan de vereisten, en Europa wil ons niet, dan hebben wij ja. het bepaalde niveau bereikt die ons in ieder geval sterk in de wereld maakt. Ja. Dus, ook sterk ja. in het Midden-Oosten, natuurlijk. Ook sterk, want in het Midden ook daar hebben ze een rol die misschien wel enigszins uh, uh, veranderd is ja. door wat er zich allemaal in Syrië afspeelt nu, maar toch een rol van betekenis. Ja. Ja. Ja. En het geeft ze in ieder geval bepaalde uitstraling dat zij hetzelfde niveau als Europa uh, hebben bereikt. En, dat zij, uh, ja. dan, en ik moet bekennen, ook met de prestaties van de Turkse economie, dat zijn allemaal dingen die zij dan uh, uh, hun aantrekkelijk maken voor landen die ook... Uh, uh, uh, nog verder uh, beneden hun niveau van ontwikkeling zijn. Ja, uh, We blijven eventjes daar, we noemden het al, de burgeroorlog in, uh, in Syrië. We hebben dan Turkije, die daar een rol in speelt. Maar nu hebben we ook gisteren het nieuws, we hebben er gisteren ook aan besteed... dat de hoofd van de inlichtingendienst van Saudi-Arabië heeft laten weten... aan Europese diplomaten dat ze wat afstand gaan nemen van de Verenigde Staten. Een bondgenoot van tientallen jaren. En onder andere heeft dat te maken met de in hun ogen slappe houding... van Amerika ten opzichte van ingrijpen tegen het re, uh, regime. Assad. Nu hebben we binnenkort een vredesconferentie in Geneve. De oppositiecoalitie die zegt dat ze nog aarzelt of ze daar wel aan mee gaan doen. Um, hoe staat saudi arabië daar nu tegenover? Nee, ten eerste is het belangrijk om, uh, om te noemen... dat de relaties saudi arabië amerika zijn heel sterk zijn. Heel strategisch. Ze zijn niet van vandaag of gisteren. Maar het zijn Is nee. uh, duurzame... niet zo afgebroken van nee. vandaag of morgen? <laughs> nee. nee. Uh, wel... Maar daarom uh, komt het wel hard aan? Uh, soort, uh, ja, stappen? ik denk dat er een bepaalde... saudi arabië is in verwarring geraakt in de afgelopen periode... na dus de, de, een aantal... Uh, reacties vanuit de VS om te beginnen de, de, de, de, het conflict in Syrië wat eigenlijk begonnen is als aspiraties van mensen voor, uh, voor Syrische mensen mm. voor democratisering en dat dit, uh, uh, hoe langer internationale, het internationale gemeenschap heeft gewacht, hoe. hoe... Maar wat wil saudi arabië nou? Willen ze bommen op Damaskus? Om het maar even nou, ik denk, te zeggen. Ik, ik denk dat ze voorstanders waren. voor uh, interventie vanuit mm -hmm. uh, Amerika en uh, het ja. Westen. En omdat Syrië. ze daar zo teleurgesteld over zijn, hebben ze een, een plekje in de Veiligheidsraad afgewezen. en zeggen ze. We, draa we draaien onze rug maar eens helemaal naar de VS toe. Want het bevalt ons helemaal niet wat ze doen in Syrië... en ook niet waar ze mee bezig zijn in Iran. Nee, dat komt, geen zin meer in. dat komt vooral omdat ze overtuigd zijn... of die sterk de overtuiging hebben... dat de internationale gemeenschap heeft niet voldoende heeft hmm. geleverd... voor uh, het Syrische volk. Um, ze vinden uh, dat, dat eigenlijk het conflict is ge gekaapt door Amerika en Rusland. Hmm. En in plaats van om te praten over de aspiraties van het Syrische volk... voor democratisering, dan wordt meer gesproken... over ontwapening van, van uh, de chemische arsenaal. Hmm. Ja, maar Saudi-Arabië wekt toch een klein beetje de indruk... Veel, veel te roepen wat anderen allemaal moeten. Maar wat doen ze nou eigenlijk zelf? Heel concreet, kunnen zij daar nou een constructieve rol spelen in Geneve straks? Nou, ik denk dat zij... Dat is ook een van de, van de kernproblemen die zij hebben met Amerika... en met, het, met de internationale gemeenschap. Dat zij zeggen dat het in feite... hadden de regionale actoren in het Midden-Oosten... een rol te vervullen. Uh, nu is het uh, overgenomen door de internationale gemeenschap... en nu is, wordt gesproken van conflict transformation. Dus er hmm. wordt niet gesproken over de oorspronkelijke kwestie... maar er wordt meer gesproken ja, ja. over dus de chemische wapens... en men is, is overtuigd dat die ontwapening... dat dit eigenlijk een ja. te mooi om waar te zijn... Eh, en dat het gewoon op de kortere termijn ja. niet gaat gebeuren. Lili, toch nog eventjes... Lili Sprang, stond nog even Turkije met, in verband met dat vredesproces. Er is natuurlijk Turkije veel aangelegen dat het iets op gaat leveren... want het is een waanzinnig belangrijk eh, probleem voor Turkije... aan hun achterdeur... Hoe gaan zij zich opstellen daar? In, in, in de tuin, zeg maar. 600.000 ja. uh, ja. Syrische vluchtelingen. Vorig jaar augustus uh, luidden de Turken al de alarmbel. En toen waren het er 70.000. Mm -hmm. Dus dat, is, dat was in augustus 2012. Dus dat is een enorm probleem voor Turkije. Uh, er zitten ook allerlei natuurlijk Sunni-Shi-tegenstellingen in. Dat speelt ja. natuurlijk in die regio altijd. Ik geloof trouwens niet dat de organisatie van de islamitische staten... iets heeft gedaan aan het hele conflict. Die hebben zich altijd afzijden gehouden. Dus ik vind het heel erg makkelijk van zo'n Uli-Rabi... Land en Amerika te verwijten dat ze te weinig hebben gedaan. Ik bedoel, ze hadden zelf ook niks kunnen doen. Het is natuurlijk een heel ingewikkeld sectarisch conflict geworden... Mm -hmm. waar Turkije eigenlijk niet zoveel meer aan kan doen. Die maar natuurlijk... maar Genève, kunnen ze daar geen rol spelen? Ja, ik bedoel, uiteindelijk, we hebben het hier al meerdere keren over gehad, is het hm. natuurlijk toch meneer Poetin die in het Kremlin moet beslissen ja. eh, met de Chinezen of hij het veto in de Veiligheidsraad wil gaan gebruiken of ja. niet. Uh, tenzij hij buiten de Veiligheidsraad om iets wil doen, maar daar zijn de Amerikanen echt momenteel niet, geen voorstander van. Maar niemand, ja de Fransen, maar de, de, de, maar de Fransen, Fransen gaan, de Fransen, wat moeten de Fransen, nou moeten de Fransen nou doen? Moeten ze die gendarmerie sturen? Nee, ik bedoel, maar ik bedoel, uh, die waren er natuurlijk niet, maar die waren daar voorstander van zoals ze dat in Libie hebben gedaan. Jawel, jawel, Want je dan. zegt, wie is er nog voorstander van? In ook van Frankrijk. Dat ja, maar het, het, het gaat om de tegenstanders. En dat is dus nog ja. steeds Rusland. En dat zal het voorlopig nog wel blijven. Ja. Daar gaat Frans Timmermans geloof ik ook niet zoveel aan veranderen. Dus dat is gewoon een, het allergrootste obstakel... om echt internationaal iets te kunnen doen. Ja, ja. Laten we uh, even gaan naar... een. Uh, we hadden het net al even over saudi arabië die zich dus een beetje afwendt van Amerika. Nou uh, is het bevriende Europa op dit moment ook niet echt amused... met Amerika vanwege het grote spionageschandaal... Um, Frankrijk, vooral, die hebben in eerste instantie een beetje. heeft het land een beetje lauwtjes gereageerd. Toen kwamen er ineens een kraksinnige <lacht> hoeveelheid cijfers boven tafel. over hoeveel miljoenen telefoontjes in zeer korte tijd. Want het was hier echt terug van vakantie, in Als waren, ja, precies. Moet het ineens door, Maar de, de, de reactie is bijvoorbeeld. Um, Bart uh, niet te vergelijken met de reactie van een land als Brazilië. Nee. Wat Amerika openlijk de les heeft geleef, gelezen, nog in de VN... een staatsbanket heeft afgezegd, echt met de vuist op tafel heeft geslagen. Dat zie je in Frankrijk niet. Twee dingen spelen daar een grote rol. Oud-president Charles de Gaulle zei al... landen hebben geen vrienden, landen hebben belangen. De belangen hmm. van zowel de uh, uh, Verenigde Staten als Frankrijk... zijn met elkaar verweven. Dat zie je, ze hebben heel sterk opgetrokken met elkaar in Syrië. Daar ga je elkaar niet zomaar publiekelijk kaart af, uh, afvallen... Tegelijkertijd uh, is Frankrijk ook een land waarvan bekend is dat ze zelf uh, veel inlichtingen uh, inwinnen. Um, het is zelf ook een kernmacht. Uh, het is, uh, uh, heeft heel veel uh, uh, inlichtingen in, uh, in Noord-Afrika nog steeds. Dus Frankrijk weet donders goed dat het eigenlijk ook uh, zelf gepakt wordt met iets wat ze zelf doen. Je ziet wel dat ze ook gewoon terughoudend zijn geweest. We willen eerst even inventariseren wat er precies aan de hand is. We hm. willen eerst harde cijfers hebben. Nou, die eerste indicatie is er nu. En dan komt er ook het uh, diplomatieke verkeer op gang richting de VS. Van jongens, dit kan echt niet. Nee. Maar de kritiek binnen Frankrijk zelf is ook meteen van ja. We kunnen niet te hard reageren, want ja, we hm. hebben zelf ook boterhonds over. Ja. We doen er zelf ook aan. En nou lees je ook, we hadden het er net over, Frankrijk had in willen grijpen in Syrië. Op het laatste moment krijgt Amerika koude voeten. Daar schijnen die Fransen nogal gefrustreerd over geraakt te zijn. Dat lees je dan. Ja. Speelt dat ook nog een rol in dit conflict? Ja, dat is. Dat is echt Vast speculeren. maar om te kwantificeren, dat weet je niet. Nee, dus kijk, als je kijkt van waar heeft de Verenigde Staten nu het meest afgeluisterd... als we de media in de gaten houden, dan is dat uh, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk. Nou, Duitsland, economische motor van Europa, begrijpelijk. En Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, dat zijn de twee grote defensiemachten in Europa. Allebei een kernmacht. Dus voor uh, de Verenigde Staten is het heel interessant om juist daar de accenten te leggen, om af te luisteren. Ja, dat maakt natuurlijk op de buitenwereld een krankzinnige indruk, ja. dat je juist je bondgenoot. Ja. je trouwens de bondgenoten afluistert. Ik vraag me ook af of dat het hele verhaal is hoor. Ik vind het tamelijk onwaarschijnlijk. Uh, dat, misschien valt het meer onder bedrijfsspionage dan onder wat normaal gesproken inlichtingendiensten zouden moeten doen. Maar het wil er bij mij niet in dat ze nou echt al hun uh, pijlen richten op uh, Frankrijk, Engeland en Duitsland. Nee, dat heb ik ook zeker niet gezegd. Hè. Als je kijkt van ja, wat zijn nou de Europese landen waar Frankrijk, waar, oh, waar de Verenigde Staten oh, ja, veel die, die, belangrijk zijn? Dat miste ik. Dat is absoluut ja. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Oh, ja. Kijk, ja? wat je nu ook ziet. Uh, Franse diplomaten werden ook afgeluisterd, niet alleen bedrijven, hè? dat is ook nu ook bekend geworden. Mm -hmm. ja. Ik wil graag meer weten over uh, de aard van, van, de, van de informatie, wat men mm -hmm. dan zich toegeëigend heeft. Mm -hmm. Ik denk dat dat bepalend eigenlijk voor het, uh, het schatten van dit van van, van, van probleem. Hm. Want als het simpele dingen zijn... dan zou men dan uh, misschien dat kunnen tolereren. Maar nou, wat je, noem je als simpele dingen? Dat dat wat is het simpele manier ik, ik vanaf het niet. van spionieren? Ik, ik het hoor de hele tijd over het dus misbruik van de Amerikanen... van, van dat soort gegevens uh, of van hun activiteiten. Maar wat dat precies inhoudt... ik denk dat dat miste in de publieke opinie. Ik wil meer daarover weten. Denk Want je... het zijn belangrijke dingen. Ja, dat, dat weet je dus niet. Het feit dat het gebeurt is belangrijk. Maar het feit dat het op zo'n grote schaal gebeurt... zou je zeggen dat het dus helemaal niet gericht is. Dat ze hopen dat het een soort, weet je wel, zo'n vangnet, visnet, vangnet ja. is. Tenzij ze natuurlijk gericht bij een uh, Europese luchtvaartbedrijf. Uh, Spioneren is het gewoon bedrijfsspionage. Maar hm. verder, als ze gewoon 800 miljoen telefoontjes afluisteren... dan is het niet gericht. Toch, Bart? Ja, spionage is zo oud als dat de lidstaten bestaan. Als dat de nazistaten ontstaan. Um, de, de technologische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd... dat het in plaats van... He, voor, voorheen ging het achter het muurtje kijken... en, en de man met de gleufvoet en de regenjas. Nu is het zo, nu kunnen we via internet... Kunnen we, en met één verbinding kunnen we eigenlijk de hele wereld bereiken. Hm. Nou, dat, dat levert dus ook nieuwe middelen op... Voor, uh, voor zaken als spionage. En dat is ook ethisch... Is dat een hele belangrijke kwestie om inderdaad te bespreken. Maar je ziet dat... Nogmaals, landen hebben geen vrienden, maar belangen. En je ziet dat ook de Verenigde Staten zijn belangen probeert uh, veilig te stellen. Ook op die manier. Ja. En daar kun je ethisch kun je heel veel bezwaren tegen hebben. Nou, Europa doet dat nu ook. Hè. We hebben het Europees Parlement nu gezien. Ja, maar het is vandaag, een... Europees Parlement ja, heeft even ter ja. verduidelijking vandaag gezegd dat ze een opschorting willen van een uh, verdrag met de Verenigde Staten waarin bankgegevens uitgewisseld ja. worden. En dat, heeft, dat ze dat willen heeft heel erg te maken met deze hele spionagezaak. Inderdaad, ja. inderdaad. Maar laten we vooral ook niet alleen de Verenigde Staten de schuld geven. Er zijn gevallen bekend dat de Chinezen. Uh, voor uh, uh, een kwartier, twintig minuten lang... 25% van het hele internetverkeer ter wereld af wist te tappen. Cybersecurity is een hele onbekende wereld. Uh, daar, daar spelen wetten op dit moment nog helemaal geen rol. Ja, en een wetteloosheid, ja, da daar kunnen dit soort dingen zich voordoen. Dus het is heel belangrijk dat we die discussie ook inderdaad gaan voeren. Ja. Maar het is echt een, ja, het is een belang van de VS... wat ze veilig willen stellen. Ja, nou ja, nou Een raadsel is nog steeds natuurlijk... die 70 miljoen tele Franse telefoontjes. Daar wordt van gezegd, ze hebben niet de inhoud getapt. Nee, ze hebben gewoon uh, wie belt ja. met, met wie. Nou, om te beginnen, waarom moet je dat geloven trouwens? En tweede plaats, als het niet waar is... wil ik wel eens weten waar ze dan die telefoontjes op, op screenen. Welke opmerkingen, combinatie woorden als bom, eh, Midden-Oosten, weet ik van wat. Een aantal van die woorden. Bommoeder. En, en, oh, en er staat een, een, een busje voor, voor je deur. Ik zou wel eens willen weten op welke Trefwoorden, screenen ze die telefoontjes. Komt dat ooit naar buiten, denk jij? Nee, dat zullen ze altijd gewoon proberen uh, achter gesloten deuren te houden. Het is helemaal ja. niet in belang om dat natuurlijk open en bloot neer te leggen. Mm. Ik kwam een grap tegen op een gegeven moment tijdens de shutdown. Uh, op, uh, op Facebook, uh, nou, de Amerikaanse overheid is shutdown. Nsc ook. Dus wilt u al uw e-mails even ccen naar dit e-mailadres <lacht> richting de nsc? Ja, kunnen ja. zij ook even meelezen. Ja. Ja. Kijk, we, we weten het niet. We is, weten niet. Hoe is het eigenlijk met het afluisteren van uh, uh, Turkije? Van het Turkije-instituut? Ja? Nee, ja, Turkije. ja, nee, ik word ook afgeluisterd oh, ja. namelijk. Nee, maar in Turkije, dus, ja, ik dat uh, weet je. Ja, ja, ja, ja, ja. Is Erdogan, is Erdogan ja, al ontploft? De, nou, nu ik bij de Universiteit van Leiden zit niet meer. Want dan gaat het via de Leidse uh, centrale. Dat is blijkbaar beveiligd. Maar op kantoor in Den Haag hoorde ik regelmatig klik, ruis, echo. Vooral als ik een Tur Turkse naam noemde. Hm. Dus dat is uh, ja de Turkse inlichtingendiensten, de MIT. Dat is een uh, zeer professionele tak van sport in Turkije. Uh, vanwege natuurlijk ook die, uh, die lange geschiedenis met de Koerden, oh, zeg maar. Ja. Uh, dus daar wordt ook veel afgeluisterd. Ja, er worden ook manuscripten komen, worden daar van internet geplukt als het moet. Dus dat, uh, dat maar dus er is nog niet uh, naar buiten gekomen dat Amerika ook uh, Erdogan heeft afgeluisterd. Ja, in de Wikileaks, ja zeker. Alle, ja, in Ankara, waar voortdurend uh, de, de Amerikaanse ambassade uh, via Wikileaks... bleek dat ze in Ankara ook van alles en nog wat in de gaten hield. Atavondi, jij wel nog wat zeggen hierover? Ja, ik, ik, vind, ik vind het echt verschrikkelijk dat, dat, dat, dat omdat China dat doet... of Turkije dat doet, dan hebben we het recht hier... Om, om, om dat te doen. Of, mm. of dat men er makkelijker mee omgaat. Ik vind het eigenlijk een belangrijke kenmerk. Voor, voor, voor een democratisch land. Is dat je dus de privésfeer van mensen. Of de privacy van mensen. Of van alle soorten en gelederen moet beschermen. Ja. En, en moet respecteren. En ik vind het verschrikkelijk als, ik, als men den, dan begint een beetje tendensen te vertonen die lijken op landen die we juist bekritiseren op basis van dus om... jij vindt de reactie ja. eigenlijk ja. lauw in ik, Europa? Ik vind het heel erg lauw maar ja. het moet ja. uiteindelijk komen vanuit de civil society en vanuit de mensen zelf, want die, die moeten dat soort thema's echt agenderen jullie schudt het hoofd? En... Nou ik vind er echt geen enkel verband tussen democratie en inlichtingendiensten ik bedoel, alle landen hebben inlichtingendiensten die ja. al nagelang gelang hun technologische en financiële armslag uh, spioneren uh, Zweden ja. zal ook spioneren, zo Nederland ook. spioneert ook. Dus nee. er is geen enkel verband tussen democratie, nee. openheid en spionage. Was mm. het maar zo, maar ik ben veel te cynisch dat Maar je kan ook nog zeggen, als je door middel van het afluisteren... van je bevriende landen erachter komt dat het land inderdaad betrouwbaar is... omdat je geen rare dingen hoort... dan komt dat de diplomatieke verhoudingen ten goede. Ja, maar spionage tussen landen is maar een klein fractie... van het hele afluisteren diplomatieke spel, uh, gebeuren ja, ja. wat we nu hebben. Oké, Lili Sprang is hartelijk precies. bedankt. Ik pak Sorry. even plek voor de nieuws. Mark van Hork ook bedankt. En AFM die dank en tot de volgende keer. Zometeen het Radio 1-journaal met Tim Overdiek. En gaat het wel of gaat het niet over Zwarte Piet? Ik het gaat. ga hier nee, überhaupt mijn mond over nee. houden. Nee, zegt Ger. Ik zeg ja. Dat is logisch, want het houdt op dit moment heel veel mensen bezig. Dus Josephine Trehi is in Zwolle, bij een sinterklaas bij een winkeltje waar ze zwarte pietenkleding verkopen... en waar vast heel veel mensen willen aansluiten bij haar... en die lange rij van mensen die er vast een zeer genuanceerd gevoel bij hebben. Maar wees gerust, we hebben ook veel meer. Oké, okay, dankjewel. Dit is radio 1. Het NOS-journaal. Renate Evers. Het Europees Parlement wil het SWIFT-verdrag... over de uitwisseling van bankgegevens met de Verenigde Staten opschorten. Het parlement reageert hiermee op de afluisterpraktijken... van de Amerikaanse geheime dienst NSE. Uiteindelijk beslist de Europese Commissie... over het al dan niet opschorten van het verdrag. Daarin is geregeld dat de Amerikanen... onder strikte voorwaarden inzage krijgen in de gegevens. Twee Nederlandse Syriëgangers zijn veroordeeld voor het voorbereiden van deelname aan de jihad. Het is voor het eerst dat een rechter uitspraak doet in een dergelijke zaak en heeft gevolgen voor de vervolging van andere Syriëgangers. Eén verdachte kreeg een jaarcel waarvan vier maanden voorwaardelijk. De ander moet een jaar opgenomen worden in een psychiatrisch ziekenhuis.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 De gemeenteraden van Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch weten nog niet hoe ze over ruim een jaar de jeugdzorg moeten organiseren. Dat concluderen de rekenkamers van de vier steden. Eind deze maand moet de gemeente met een plan komen over de continuïteit van de zorg. De voorzitter van de rekenkamer Tilburg zegt dat het voor de gemeente 5 voor 12 is.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 Het weer, de buien verdwijnen vanavond en het klaart op en morgen blijft het droog. En er is veel zon, het wordt zo'n 16 graden. Vrijdag gaat het enige tijd regenen en ook in het weekend is het wisselvallig. Het is dan wel herfsterkantie, maar er is natuurlijk toch altijd verkeer bij Nantzwaan. Ja, zeker. Maar de avondspits verloopt toch wat minder druk dan gebruikelijk. De meeste files die staan in de regio Rotterdam. Wat langere files die zien we nu op de A1. Van Amsterdam naar Amersfoort. Bij de Afrit 7 kilometer. Stukje verderop bij Barneveld, 5. En de file op de A58 valt op. Van Eindhoven naar Tilburg. Daar vallen nu flinke buien. Tussen Best en Moorgestel, 5 kilometer.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 NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. Goedemiddag, het belangrijkste nieuws van dit moment. Oorlog in Syrië, brand in Australië... En zwarte piet in Nederland. Hoe je het ook went of keert, wat je er ook van vindt, en u vindt er vast wat van. Het is wel het gesprek van de dag. Zwarte piet ligt onder vuur en om die reden is Josephine Trehi... vanmiddag in Zwolle. Levensgevaarlijk is het vuur in Australië. Tientallen grote bosbranden zijn onbeheersbaar. Ik spreek met een vrijwilliger van de brandweer in het gebied waar zijn woning in de vuurlinie lag. Wie naar het front in Syrië wil, is hier strafbaar. Deze uitspraak kwam vanmiddag. Wat betekent dat voor de zogeheten jihad-strijders die nu op het Idee komen om toch naar Syrië af te reizen. Dat antwoord en nog veel meer dit NOS Radio 1 Sinaal. We zijn er tot half zeven vanavond. De rechtbank heeft vanmiddag twee mannen veroordeeld die van plan waren om deel te nemen aan de gewapende strijd in Syrië. Voor het openbaar ministerie was dit een soort proefproces om iets in handen te hebben om Syrië- gangers te kunnen stoppen. Bij de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam, verslag even Mark Hamer. Mark, heeft het openbaar ministerie helemaal haar zin gekregen bij de rechter? Nee, dat niet. Maar ze hadden dan ook echt van alles uit de kast gehaald. Want ze zitten echt in hun maag met die Syriëgangers. Het dreigingsniveau voor een terroristische aanslag is het afgelopen jaar omhoog gegaan. Ja, men is bang dat die Syriëgangers die terugkomen zo geradicaliseerd zijn dat ze ook hier aanslagen gaan plegen. Nou, en Om dat allemaal te voorkomen wilde men gebruik maken van een rel relatief nieuw wetsartikel: dat voorbereidingshandelingen voor een terroristisch misdrijf strafbaar stelt. Maar daar ging de rechter niet in mee. Katelijne van Brevoort, persrechter. Het specifieke strafbare handelen waarop dat artikel uh, ziet... is inderdaad niet bewezen verklaard. Wat is wel bewezen verklaard? Er is bewezen verklaard dat er bepaalde handelingen zijn verricht... door de verdachten die uh, moeten worden geduid als voorbereidingshandelingen... voor het, uh, het plegen van ernstige misdrijven. Wat zij wilden gaan doen in Syrië, meedoen aan die gevechten... dat is een misdrijf. Nou, het iemand om het leven willen brengen... En daar al stappen toe zetten, dat is een misdrijf. En dat hebben ja, zij gedaan duidelijk. en daarom zijn ze veroordeeld. Precies, hun voornemen was om daar mensen om het leven te brengen. En dat is strafbaar. Ja, precies. Dat, dat laatste, dat is eigenlijk de kern. En zij hebben gezegd van luister eens, we gaan daar naartoe om mensen te doden. Dat is een misdrijf. Kijk, als je je koffers pakt en je zegt, ik ga naar Syrië. Ja, ik, ga naar Syrië ik, ga daar misschien, ik ga daar mee lopen, ik ga daar mee doen. Dat is nog niet voldoende, zegt de rechtbank nu. Dus ja, helder, helder moet zijn. Luister eens, ik wil daar mensen gaan doden. Maar Mark, als het OM dan niet helemaal haar zin heeft gekregen, wat ze wilde, zijn ze dan wel teleurgesteld? Nee, dat is ook weer niet het geval. Want met deze uitspraak kunnen ze wel degelijk iets. Bart Den Hartig is persofficier van justitie. De rechtbank zegt met andere bepalingen in het wetboek van strafrecht kom je er ook. En uh, nou, we zijn heel blij met die duidelijkheid op dat punt. Want uh, dat dachten wij op zich ook. Maar uh, nu weten we zeker hoe het zit. Wat betekent dit voor de gangers?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 En zo klonk het vanmiddag bij de rechtbank in Rotterdam. Na vijf uur spreek ik met Robert Bas. Hij brengt in kaart wat voor jihadstrijders op dit moment plannen hebben. Hoeveel er zijn en wat er gebeurt met de mensen die uh, terugkomen. Dat na vijf uur. Enorme branden, hoog oplaaiende vlammen, honderden mensen geëvacueerd, gesloten scholen. Dat is het beeld vandaag in de Australische deelstaat New South Wales. Waar al dagenlang enorme bosbranden woeden. De brandweer stond voor de enorme taak om onder zeer droge omstandigheden met veel wind zo'n 70 afzonderlijke branden te blussen. Het gevaar is nog lang niet voorbij, zei ook deze brandweercommandant eerder vandaag. We're not out of the woods yet. We still have hours to go. There are still fires. Uh, flaring up, running, impacting on communities this afternoon. There's every prospect we're going to see some more. Correspondent Robert Portier is in dit gebied... en vertelt dat vandaag inderdaad de zwaarste dag tot nu toe was. Nou ja, de voorspelling van de brandweer... dat dit de ergst mogelijke omstandigheden zijn... die zijn uh, absoluut uitgekomen hoor. Het was uh, warm, er stond heel harde wind... en dat betekende dat het vuur her en der oplaaide. Het ergst was het uh, aan het eind van de middag... toen de temperatuur ook het hoogst was in de Springwood... ...waar van het ene op het andere moment de brand uh, moest worden opgeschaald... ...van een relatief onschuldige brand naar eentje van de hoogste categorie. Uh, op hetzelfde moment uh, werden alle hulptroepen daar naartoe gedirigeerd. Helikopters vlogen af en aan. Uh, maar het is zeker niet de enige plek geweest waar het vuur uh, gevaarlijk is geweest vandaag... Premier Tony Abbott sprak vandaag ook over de enorme bosbranden in zijn land. Ze zijn een deel van het natuurmanagement. Al eeuwen is het zo dat er soms stukken bos worden afgebrand. De oorspronkelijke bewoners, de Aboriginals, die deden het al. Look, fire is a part of the Australian experience. Uh, it has been um, since humans uh, were on this continent, uh, the Aboriginal people, uh, managed the landscape through uh, various forms of fire farming. Het took us a long time to figure out... that our landscape needed to be managed and at times burned. Ook nu is er in Australië een discussie over klimaatverandering, droogte... door opwarming van de aarde, veranderend weer. Het kan zijn dat er dan meer bosbranden gaan ontstaan... en we moeten zorgvuldig omgaan met die klimaatveranderingen. Maar deze branden, zegt de premier, hebben er niets mee te maken. Ze zijn een jaarlijk Australisch fenomeen. Klimaatverandering is real, zoals ik vaak heb en we moeten sterk actie tegen het. Nog geen einde aan de branden. De zwaarste dag tot nu toe is wel voorbij. De brandweer benadrukt dat de crisis nog niet voorbij is... en dat de komende dagen weer gevaarlijk kunnen worden. Aan het begin van de Australische nacht, het is daar negen uur later dan hier in Nederland... sprak ik met Erwin Willems, die de afgelopen dagen meehielp bij het bestrijden van de branden. Hij was net thuis en vertelt hoe het was. Nou, vermoeiend. Het uh, is... Um... De weeromstandigheden waren wel wat kalmer geworden. Uh, alleen vandaag was het ongeveer dezelfde weeromstandigheden als vorige donderdag. Toen het echt uh, allemaal uh, echt hard ging. Maar ze verwachten wat koeler temperaturen morgen. Wel harde wind, maar ze verwachten dat we bovenop komen in de volgende paar dagen. En wat heb je zelf gedaan de afgelopen dagen bij het bestrijden van een brand die ook zo dicht bij jullie ouderlijk huis is gekomen? Met mijn andere collega's uh, zijn we hard gewerkt om uh, huizen te beschermen tegen het brand. En op verschillende manieren. Uh, wat doen we? Controleerd uh, afbranden. Uh, en ook met soms en uh, met de bulldozen hebben ze gehaald Ook gewoon allemaal alle bomen struiken allemaal weg van achter het huizen weg. Andere manieren zijn is gewoon om wat ze noemen defensive. Dat is uh, puur gewoon wachten tot het vuur komt. En dan uh, spot uit te blussen als het gebeurt. Is het een bijna ondoenlijk karwei met op dit moment vandaag... bijvoorbeeld 73 branden waarvan er 29 onbeheersbaar zijn? Dat is een situatie waarbij je denkt... ja, daar kunnen we eigenlijk weinig aan doen. Vandaag zijn er uh, van andere staten ongeveer... 1200 brandweerleden gekomen om te helpen. Dus we krijgen ook hulp van Queensland, van Victoria, Zuid-Australië, zelfs hulp gekomen van Nieuw-Zeeland. En we helpen elkaar gewoon. Als er eenzelfde soort situatie is in Queensland, gaan we daar naartoe om te helpen. Jullie hebben enige ervaring met branden. Elk jaar zijn er wel bosbranden. Maar niet zo ernstig als dit jaar het geval is geweest. Hoe gaat dat voor jou als vrijwilliger bij de brandweer? Is het angstig als je plotseling dat vuur zo dichtbij ziet komen? Nou, op het eerst wel word je echt nerveus. Maar dan komt je training, je opleiding in actie. En dan, ja, je bent met je collega's bezig. En je denkt er niet meer bij over na eigenlijk. Je, je doet gewoon... Wat je hebt voor getraind. Ik heb hiervoor getraind voor vijf jaar. En je doet het gewoon bij, zonder bij na te denken. En het is nu na dagen hard werken een dag waarvan je denkt van het gevaar is nog niet geweken, maar we kunnen wel rustig gaan slapen. Hoe gaan jullie de nacht in? Nou, het is uh, vrij kalm. Dus uh, we slapen wel rustig nu. Um, er we zijn wel. In de Blue Mountains waar uh, mensen nog wel een beetje uh, zeggen niet zo goed slapen. Want het, uh, de brand is nog gevaarlijk, niet helemaal voorbij. Maar ze verwachten dat het alles onder controle zal zijn bij het eind van het weekend. Dat hopen we tenminste. De hoop. Ik wens jullie veel sterkte daar in de Blue Mountains in Australië. Dank voor je verhaal. Dankjewel. Nou, daar zijn we bij bijna zwaar met de verkeersinformatie. Goedemiddag. Goedemiddag Tim. Er staan op dit moment weinig opvallende files. De avondspits verloopt ook wat minder druk dan gebruikelijk. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat nog een van de langste files. Bij de randweg van Dordrecht 5 kilometer. En naar het zuiden tussen Henrikhiel-Ambacht en de randweg Dordrecht 7 kilometer. In de ochtend en avondspits het NOS Radio 1 journaal. De Zwarte Piet-discussie wordt steeds heviger op de sociale media natuurlijk... maar ook in kranten, radio en televisie, wellicht bij u in de straat. Iedereen lijkt er een mening over te hebben. Moet Zwarte Piet nog wel zwart zijn? Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Zo natuurlijk is dat dus niet, die Zwarte Piet. Kunstenaar Quincy Gario strijdt al enkele jaren tegen de Zwarte Piet... omdat het volgens hem verwijst naar racisme en slavernij... In 1987 kwam het al eens aan de orde in Sesamstraat. Daarin legt Gerda aan Pino uit dat zij Sinterklaas helemaal niet zo leuk vindt. Voor heel veel zwarte mensen, grote mensen en kinderen is het helemaal geen feest. Nee? Nee. We kunnen bijna niet vrolijk zijn. Ja. Nou, en ik heb er genoeg van om voor Pieterbaas uitgemaakt te worden. Ik ja. En het zat. Ook in 1991 kwam het ter sprake in Keek op de Week van Van Cote en De Bie. Nou, gaan er we wel er steeds meer stemmen op die zeggen, dat kan niet meer. Zwarte Piet, dat kan niet meer. En uh, multiraciale uh, multi samenleving en zo, en al die donkere mensen, dat kan niet meer, Zwarte Piet. Mensen zijn zo serieus aan het worden. Hè. Twee jaar geleden demonstreerde kunstenaar Quincy Gario bij de intocht van Sinterklaas in Dordrecht. Met de leus, Zwarte Piet is racisme. Hij en drie andere demonstranten werden hardhandig opgepakt. We hebben gedaan. Niet, nou. We hebben gedaan. Dit jaar heeft Gario officieel bezwaar gemaakt bij de gemeente Amsterdam... tegen de aanwezigheid van Zwarte pieten bij de intocht. Omdat dat volgens hem teruggrijpt op het slavernijverleden. Nou, wat mij betreft komt hij zonder Zwarte Piet... of komt hij tenminste met een besef waar Zwarte Piet voor staat. In Amsterdam is intussen een hoorzitting geweest... waar tientallen sympathisanten bij waren... De bezwaarschriftencommissie brengt uiterlijk 5 november een niet bindend advies uit aan burgemeester Van der Laan. Niet bindend, dus de discussie gaat misschien wel door tot 5 december. Sinterklaas zelf weet heel goed hoe het zit met Zwarte Piet. Zwarte Piet is zwart, maar onder dat zwart is hij wit, dus kleurt hij soms rood. En met die wijze woorden, met die informatie uit het verleden... gaan we naar het heden, naar Zwolle... waar Josephine Trehi vanmiddag is neergestreken. Josephine, wordt die discussie over Zwarte Piet ook daar bij jou gevoerd in Zwolle? Ja, heel erg. Uh, ze zijn hier vandaag in Zwolle een actie gestart op Facebook. Uh, ze doen een oproep aan iedereen die naar de Sinterklaasintocht komt... op 16 november om verkleed als Piet te komen... En dat werkt blijkbaar, Er wordt massaal op gereageerd. Er is hier ook een Sinterklaasmuseum, daar wil ik straks even gaan kijken. En aan de overkant van de straat waar ik sta is ook een feestwinkel waar ze pietenpakken verkopen. Dus ik ben benieuwd of de, de verkoop misschien afneemt door de hele discussie. En ik wil praten met mensen um, wat deze discussie nou oplevert. Hè? Gaat er in de toekomst ook echt iets veranderen? Dus dat uh, ben ik heel benieuwd naar. Ik loop heel even hier op straat naar een mevrouw met twee zoontjes. Hoe oud zijn jullie? Zes en hij is zeven. 6 en 8. Wat vinden jullie van Zwarte Piet? Nou, ze doen vaak in films en liedjes vaak allemaal van die kunstjes en zo. En ik vind ze gewoon op straat ook wel leuk. En jij? Nou, eigenlijk hetzelfde. Vroeger nooit bang geweest voor Zwarte Piet? Nee. Nee. En weet je waarom Zwarte Piet zwart is? Dat niet. En jij? Nou, misschien omdat ze Zwarte Piet heten, maar ik denk gewoon van leuk. En vind jij het leuk? Ja, ik, ik, heb er, ik, ik heb er niet zoveel mee, maar ik vind het ook niet stom of zo. En als uh, Zwarte Piet nou uh, misschien in de toekomst een ander kleurtje krijgt... is dat oké okay? als hij bijvoorbeeld blauw is of paars? Ja, kan wel, kan wel, maar blauw zou een beetje raar zijn. En het is ook een kleurtje misselijk wordt... Dan moet je ook een soort, soms blauw of paars. Wat zou dan een goede kleur zijn? Gewoon huidskleur of zo. Gewoon zoals jij, blank? Ja. Ik zou, um, nou, ik vind zwart gewoon prima. Dan zijn er donkere mensen met een donkere huidskleur die zeggen... wij vinden het helemaal niet leuk dat Zwarte Piet zwart is. Ja, dat snap ik wel, want dat is, um, dat is eigenlijk een soort belediging voor een eigen huid. Nou, dan moet... Dan moet je er maar niks van aantrekken. Ja, nou dat kan ook. Tim, straks meer vanuit Zwolle. De wijsheid van kinderen. We horen graag meer. Tot later, Josfien. Crowded House. Elke werkdag s ochtends van 6 tot half 10. En smiddags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. Uit het land dat zo in het nieuws is vandaag, Australië. Crowded house was dat met weather with you. Neem het weer met je mee. Nou, dat weer hebben we hier gewoon in huis. Willemijn Goedemiddag. Goedemiddag. Kijken naar Nederland, zon, wind, regen. Nogal wat wisselvallig weer vandaag. Ja, van alles wat uh, eigenlijk. Niet zo heel erg veel zon, het is wel half tot zwaar, uh, zwaar bewolkt. En er trekken inderdaad buien over het land. Uh, vrij lokaal, dat, uh, dat wel. En uh, vooral in het noordwestelijk kustgebied gaat het ook gepaard met zware windstoten. En daar gelden ook waarschuwingen voor... Uh, ik kan er meer uitgegeven voor Den Helder, het Waddengebied, de Waddenzee ook. Oké, okay, morgen een ander verhaal? Ja, morgen is het totaal uh, ander weer. Naar mijn idee, echt wel lekker herfstweer. Het is wat koeler dan vandaag. Het wordt een graad of 16 dan. Maar er is ook absoluut minder wind dan vandaag over het, uh, over het hele land. Het is droog, of het blijft droog. En de zon schijnt uh, naar mijn idee volop. Dus uh, echt een mooie herfst. En de temperatuur die erbij hoort? Ja, 16 graden. 16 graden. Ja, ja, 16 graden ja. ongeveer. En vandaag is het 18, 19 dus dat, dat haalt het dan niet. Maar met wat minder wind erbij denk ik dat het nog steeds wel lekker aanvoelt. Verderop in de week? Ja, Daar komen we echt terecht in uh, wisselvallig herfst weer. Waarbij het de eerste dagen nog wel zacht is. Maar er kan wel elke dag wat regen vallen vanaf uh, vrijdag uh, eigenlijk. En vanaf zondag zien we echt de temperatuur weer omlaag gaan. Naar waarde normaal voor de tijd van het jaar gaat of 13 is dat. En dan uh, gaat het ook hard waaien. Dus dan wordt het... Uh... Weer heel ander, echt herftig weer. Herfst zoals de herfst bedoeld is Ja, eigenlijk. precies. Met bladeren die van de bomen waaien. Volgens mij levert dat vast weer fantastische foto's op. Noordiaal. Maar dat wordt dan in het weekend precies. Willemijn Hubert. Dank je wel. Het vrachtwagenrijbewijs van truckers die buiten werktijd met een slok op in een auto worden betrapt, mag worden ingetrokken. Dat heeft de Raad van State bepaald. Drie vrachtwagenchauffeurs spanden een zaak aan omdat ze het alcoholslot een te zware straf vinden. Ze zijn voor hun inkomen afhankelijk van hun vrachtwagenrijbewijs, maar dat raak je kwijt als je in een personenauto een alcoholslot hebt. Verslaggever Matthijs Holtrop ging naar een transportbedrijf in Oldenzaal waar streng wordt gecontroleerd op alcoholgebruik bij alle chauffeurs. Kuipers Logistics in Oldenzaal is de thuisbasis van zo'n 100 vrachtwagens. En de chauffeurs kunnen de truck niet zomaar starten. Daarvoor moeten ze eerst het alcoholslot zien te ontgrendelen. Als ik deze vrachtwagen inklim, en dat is dan drie treden omhoog, stap ik in de vrachtwagen bij Philip Vollenbroek. Uh, u zit achter het stuur, het alcoholslot. Hoe werkt dat precies? Uh, het is een staat onderbreken. Uh, op het moment dat je de auto op contact zet, dan uh, uh, ja, moet je eerst blazen. Uh, heb je geen alcohol op, dan zal hij zeggen: test oké okay, en dan start de auto. Zul je alcohol op hebben, dan zegt hij: test niet oké okay, en start de auto niet. Zo simpel is het. Um, vandaag heeft de rechter weer besloten over het alcoholslot, namelijk dat het kan worden opgelegd aan vrachtwagenchauffeurs. Wat betekent dat? Ja, dat als je chauffeur bent en je wordt uh, gepakt met uh, te veel alcohol op. Dan raak je je, je rijbewijs kwijt. Uh, met alcoholprogramma kun je dus je rijbewijs voor je personenauto terugkrijgen met beperkingen, maar voor de vrachtwagen niet. Dus dat betekent dat je voor mij minimaal twee jaar niet uh, in een vrachtwagen mag rijden. Je grote rijbewijs ben je kwijt. Ja. Dus als je als chauffeur je rijbewijs kwijt bent, kan je dan nog iets anders binnen het bedrijf of? Uh... Nou, daar zijn wij denk ik te klein voor. Je, je, we hebben iemand in de loods, we hebben iemand in onze werkplaats, uh, de planning is, uh, is bezet. Dus ja, ik, ik denk niet dat de plek voor iemand is. Dan zeggen die advocaten van die chauffeurs, die dus hun baan op deze manier zijn kwijtgeraakt, dat ze onevenredig hard zijn getroffen. Ja, je bent wel beroepschauffeur, zeg maar. Dus ik vind, als je echt met je, met je vak bezig bent, weet je wat er kan gebeuren. Dus het is een risico wat je, wat je loopt. Dus ja, eigenlijk moet je het niet doen, ben je stom. Als je het alcoholslot krijgt, dan moet je eerst maar eens even in je personenauto weer laten zien... dat je ook echt weer kunt rijden en dat je van alcohol af kunt blijven. Dus misschien dat dat nog uh, ook een afwering is om juist niet in die vrachtwagen te gaan zitten. Van dan bewijs hem eerst eens even gewoon met je personenauto dat je weer normaal kunt rijden. En dan zien we wel weer verder. Ja, want wat is voor Kuipers de reden om dit alcoholslot in te bouwen in alle vrachtwagens? Je ziet wel eens in de krant staan, uh, um, chauffeur betrokken bij ongeluk, heeft alcohol op... Ja, je bent twintig jaar bezig om een goede naam op te bouwen met je bedrijf. En door één artikel in de krant of op het nieuws kan dat gewoon helemaal weg zijn. En dat wil je gewoon niet meemaken. Dus dat kan gewoon ons niet meer gebeuren. En ook naar klanten toe. Ja, je bent wel met hun goederen onderweg. Heb je ook een verantwoording. Dus vandaar eigenlijk dat we toen besloten hebben om dat te doen. Laten we het ook al slot even testen. Wie heeft hem al vast. Nu ziet u op display dat ik een uur lang niet hoef te blazen. Ja, je krijgt nog wel een hertest, maar je weet niet precies wanneer. Die komt binnen, bij ons komt die binnen een kwartier of anderhalf uur... krijg je een keer een hertest. Om er eigenlijk zeker van te zijn dat je hem ook zelfs ochtends gestart hebt... en niet iemand anders hebt laten blazen. En je hebt daar even de tijd voor. Je hebt daar 12 minuten de tijd voor. Dus als het verkeer het niet toelaat, kun je hem weer van de kant zetten. Dan klim ik er weer uit... What? Well. ...van Mathijs Hontrop, een wie te veel gedronken heeft... ...kent het verhaal, met taxi, ga lopen of ga fietsen en over fietsen gesproken. Het is nog ver weg, 5 juli 2014, het begin van de 101 e Tour de France... ...maar het parcours is vandaag bekendgemaakt. Daar ga ik tegen half zes over praten met Bauke Mollema. Want hij heeft het ook even goed bekeken en heeft geconstateerd... ...dat er vijf aankomsten bergop op zijn. Een tijdrit in het laatste weekend. Een soort Parijs-Roubaix is een soort rit. En het is allemaal terug te lezen, terug te kijken op onze site waar de collega's van de sport een heel mooi overzichtelijk verhaal hebben gemaakt... van die Tour uit 2014. Zij dus we horen wat Bouke Mollema daarover te vertellen heeft. Na vijf uur. Tot zo. Elke werkdag... BNN Today. Je hebt het fenomeen Buy Curious, maar kennelijk bestaat er ook zoiets als Straight Curious. S'avonds om half negen op Radio 1. is al een brainstorm: dat je dan, we moeten gewoon iets gaan doen wat we nog nooit hebben gedaan. en wat we dan heel eng vinden. en dat is dan leuk om naar te kijken. Ja. Het is aan Nicolaas. Je moet het met een meisje doen. Luister en kijk mee op radio1.nl. de vraag is natuurlijk een beetje waarom. Ja, ik heb het ook nog nooit met een vrouw gedaan. Ja. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Want nu is er Nevit Easy, de slimste thermostaat. Regel je verwarming met je smartphone. Hoe simpel kan het zijn? Kijk op nevit.nl slash easy. Vanavond in Debat op 2. Schaduw over Sinterklaasviering door de Zwarte Piet-discussie. Is het racisme of hoort het bij dit volksfeest? Zijn we in Nederland bereid om onze tradities aan te passen als een minderheid daarom vraagt? Vanavond in Debat op 2...